12 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Goedemiddag. Ahold wil meer online verkopen. En dus wordt Bol.com overgenomen. Politiebond heeft zorgen over de politietrainingsmissie in Koundoes. En er zit een Nederlands tintje aan een van de vijf Oscars voor de film The Artist. Straks meer daarover. Het is bewolkt, vooral in het noorden kan soms wat regen of motregen vallen. In het zuiden breekt misschien de zon even door. Een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt 9 graden. Vanavond en vannacht op veel plaatsen nevel, plaatselijke mistbank. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En ook de rest van de week blijft het behoorlijk zacht. Ja, een grote overname. Vanochtend kwam dat nieuws. Verrassend was die supermarktconcern Anholt koopt voor 350 miljoen euro internetwinkel bol.com. Topman Dick Boer van Anholt is erg enthousiast. Het is fantastisch voor onze klanten, eh, namelijk eh, meer keuze, meer gemak en meer voordeel uiteindelijk. En dat is de reden dat we willen combineren met onze bestaande winkels in Nederland, dat we ook een fantastische online propositie erbij hebben. Nou, een fantastische online propositie erbij. economie André Mijnema. Uh, Ahold, uh, Albert Heijn, uh, supermarkt van eten en drinken. Bol.com. Boeken, muziek, dvd's, daar kennen we het van. Uh, dat gaat allemaal op één hoop komen? Nou ja, nou ja, ja en nee. Want het blijft natuurlijk gewoon maar verschillende etalages, verschillende fora waarop je kunt kopen. Uh, Albert Heijn, uh, Aholt, heeft ook, zeg maar, ook al, nu al een, de grootste uh, online kruidenierswinkel. Uh, uh, uh, want ze hebben Albert.nl. Ze hebben ook met hun winkels Eto's en Gal en Gal natuurlijk al internetmogelijkheden. Uh, ze zijn dus best wel actief op internet uh, naast hun eigen supermarkten. Niet alleen hier, maar ook in het buitenland. Want zo kochten ze voor twaalf jaar geleden al in Amerika... een van de eerste kruideniers online winkels, people.com. Ja. Uh, waar ze ook best succesvol mee zijn. Ze dus hopen natuurlijk met, met het kopen van Bolkom... dat je een hoop kennis en kunde erva uh, ervaringen binnen... Haald, waar ze misschien weer een voordeel mee kunnen doen hier in eigen land, maar ook in de Verenigde Staten. Het is ook een oude droom een beetje ook natuurlijk, want de supermarkt waar je alleen maar uh, voor je uh, eten en drinken terecht kunt, is ook maar wat. Uh, ze zijn altijd op zoek naar, naar meer mogelijkheden. Kijk het ook naar Franse supermarkten, waar je vaak voor alles nog wat kunt kopen in dezelfde ja. supermarkt. Voor dan auto-onderdelen toe en zo. Ja, tot en met dat. Ja. En, en, en, en kleding, en gaan ze maar door computers, tv's. Dus daar kun je heel veel kopen. Uh, ja. Is ook op zich een lastige markt, want uh, de, wing, de, de markt van voeding en, en, en, en dergelijke is een... Heeft een heel andere beweging. Hè? Een keer, in de tijden van crisis blijf je ook eten en drinken. Mm -hmm. Maar dan koop je geen tv en dan koop je geen computer. Dus dan heb je al die spullen wel in je winkel staan. Bovendien hebben wij eh, veel minder ruimte dan in Frankrijk om zo'n dus zo soort winkels helemaal vol te zetten. met al die spullen. Maar als je dan kijkt naar de online. zou je kunnen zeggen nou ja, dat het allemaal niet in de supermarkt te staan. Maar dan kun je het wel online kopen. En als je die twee elkaar kunnen bevruchten, om zo te zeggen. Ja. Komt misschien de klanten van Bol.com maar bij Albert Heijn omgekeerd? Dus dan, dan, dan betekent het dat Albert Heijn blijft gewoon uh, de, de supermarkt zoals we die kennen? Ja. En, en Bol.com, ook onder diezelfde naam, gewoon de, de, de webshop? Dat de verandert voor ons uh, als consument weinig? Zo verandert er helemaal niks. Uh, wat je misschien wel gaat, uh, gaat krijgen, en daar zal Albert Heijn wel naar kijken dan, van, kunnen wij misschien de dingen die je bij Bol.com koopt, kun je die misschien afhalen bij Albert Heijn? Of kun je de dingen die je... Uh, bij bol.com kunt kopen. Misschien combineren met de winkels van Albert Heijn... dan wel speciale afhaalpunten. Daar gaan ze nu een beetje naar kijken. Met andere ja. woorden, verkoop is één ding... Distribueren. Hoe krijg je de spullen bij de klant? Als ze zelf ophalen, is geen probleem. Maar uh, hoe krijg je die dingen weer bij de mensen? Nou, dan... Albert Heijn heeft een heel fijnmazig distributie net. Precies. En daar zou bol.com gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld. Ja? En dan die twee keer ja. elkaar samenvoegen. En dan heb je ook weer synergievoordelen, kostenvoordelen. Ja. Is er op de beurs enthousiast op gereageerd of zijn ze? Je en een beetje nadenken over denken de beleggers. Uh, het staat eigenlijk een beetje onveranderd, een beetje plus een beetje min. Uh, het is toch even wennen aan zo'n combinatie. Uh, het lijkt mooi, maar of het ook mooi gaat worden, is me de vraag. Okay. André je dankjewel. De Nederlandse trainingsmissie in het Afghaanse Kunduz ligt tijdelijk stil... door de al dagen durende onrust in het land. Veel Afghanen zijn woedend naar berichten over verbrande Korans op een NAVO-basis. Dat heeft de veiligheidssituatie van buitenlanders in het land ernstig verslechterd. Dat geldt dus ook voor de politietrainingsmissie van de Nederlanders in Kunduz. We nu Gerrit van de Kamp, voorzitter van de politiebond ACP. Meneer van de Kamp, goedemiddag afgelopen dagen dus, uh, is, is het redelijk rustig geweest in, in Kunduz, maar niet in, in Kabul, uh, waar ook Nederlandse politie zit. Is het veilig genoeg voor de Nederlandse politie om te opereren in Afghanistan nu? Uh, op dit moment nog wel. Uh, iedereen houdt zich aan de veiligheidsafspraken en voorschriften die daarvoor zijn. Uh, de vraag is wel van hoe effectief is dat nog op het moment dat je uh, voortdurend moet verschuilen. Uh, en wat gebeurt er op het moment dat uh, nou, zaken niet ophouden, maar verergeren? Want dat is en wat er gebeurt. Men trekt zich terug in, in, in, het, uh, in, in de basis, hè? Ja, dat klopt. Uh, alles is nu teruggetrokken op de compounds en uh, ook helemaal naar binnen toe. De veiligheid van de mensen daar is gegarandeerd. Het geldt zelden in de omgeving van Koenders. Uh, maar ja, de bedoeling is natuurlijk wel dat politiemensen opgeleid worden. En, uh, daar komt weinig van kan. zo. Ja. ja, dan uh, is de vraag wat uh, gaan we dan doen en hoe lang mag en kan die situatie aanhouden voordat we een volgende stap zetten. Mm -hmm. is, is, is het daarom tijd voor u om, om contact op te nemen met, uh, met de minister? Ja, er is uh, van het weekend al uh, wat contact over geweest en vandaag zouden wij informatie ontvangen van hoe het ervoor staat. En hoe lang verwacht wordt dat deze situatie blijft. En uh, ja, we willen natuurlijk ook weten welke stappen worden er gezet op het moment dat de zaak niet rustiger wordt, maar verergerd. Want dan willen wij natuurlijk duidelijkheid hebben over uh, de veiligheid van onze mensen. En hoe we daar uh, de mensen eventueel weg kunnen halen. Daar is in het weekend, zegt u, al over gesproken met, uh, met het ministerie. Er is contact geweest en wij zouden daar vandaag over bijgepraat worden. En uh, ik ben afwachting van bericht. Ja, daar heeft u nog niks van gehoord uh, Op vandaag. dit moment nog niet. Nee, nee. Uh, Westerse landen die, die hebben hun burgerpersoneel in elk geval al uit Afghanistan uh, teruggehaald. Um, hoe, hoe denkt u over die Nederlandse politietrainers? Moeten die terugkomen? Of zegt u van, uh, laat ik eerst even afwachten wat, uh, wat de minister zegt. Ja, wij willen inderdaad een update van de veiligheidssituatie. De minister uh, gaat uh, verantwoord met de veiligheid van onze mensen omgaan uh, wij vanuit. En daar zijn goede afspraken over. Uh, maar het is wel goed om periodiek te kijken van hoe staat het ervoor. En nou ja, de onrust van de afgelopen dagen leidt ertoe dat wij uh, daarover duidelijkheid willen hebben. Mm -hmm. U maakt zich zorgen. Nou ja, we kijken eerst van uh, hoe het nu gaat. En uh, je moet goed kijken uh, tot hoever dingen mogen uh, duren. En dan uh, ja, maatregelen nemen. In de loop van uh, de middag mogelijk krijgt u uh, antwoorden van, uh, van de minister. Uh, ik dank u voor de toelichting. Meneer van den Kamp van de politiebond ACP was dat. Werkloosheid in Nederland blijft het hoogst in de provincie Groningen. Vorig jaar had 7% van de Groningse beroepsbevolking geen baan... zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gemiddelde werkloosheidscijfer in heel Nederland... was in de afgelopen twee jaar 5,4%. In Limburg, Drenthe en Noord-Brabant is de werkloosheid vorig jaar iets gedaald... En Zeeland blijft de provincie met de laagste werkloosheid. Dit is het NOS-journaal. Het dooralt Megens. Wikileaks. Even niet zoveel van gehoord, maar vandaag is er weer nieuws. Internetsite Wikileaks is begonnen met het publiceren... van meer dan vijf miljoen mails van een Amerikaans inlichtingenbedrijf. Dat bedrijf, Stratford, verzamelt politieke, militaire en economische informatie... en verkoopt die informatie aan bedrijven en instellingen. En volgens Wikileaks vergaat Stratford die informatie... onder meer door politici, diplomaten en journalisten om te kopen... E-mails die vanaf vandaag openbaar worden gemaakt... stammen uit de periode juli 2004 tot december vorig jaar. Vannacht werden maar liefst vijf Oscars uitgedeeld aan The Artist. Eén van de Oscars ging naar de muziek. Ja, beste film, beste regie, beste hoofdrolspeler en beste muziek. Daarmee gaat de eer ook een klein beetje naar Nederland. Want Ernst van Tiel dirigeerde het Brussel Symfonieorkest En dat heeft die muziek gespeeld. Meneer van Tiel, goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd, hè? Uh, dankjewel. Want ik kan me zo voorstellen, het voelt een beetje als een Oscar voor u ook. Ja, ik voel me er zeer bij betrokken. Ja, en het orkest natuurlijk. Ook, Het, ja, het Brussel Philharmonisch Orkest. Het, het, oh, we hebben hier Philharmonisch Orkest, ja. het Brussel Philharmonisch Orkest. Nee, het dus was een, uh, een grote gebeurtenis en een grote feest gisteren. Ja, waar heeft u gekeken? In Brussel, was in de, in de thuishaven van het orkest, dat is de Flagezzaal, daar waren alle Belgische andere uh, Oscar genomineerden ook aanwezig. Ja, de mensen van Rundskop. met Los Angeles. Ja, de, de, de mensen van, uh, van Runskop, de film die, uh, die in de race was voor Beste Buitenlandse, ja. Dus dat was nog een beetje een tomper op het feestje dan? Dat was Nee, heel sneu voor hen. Ja, ja. Hoe, heeft u veel reacties gehad op, de, op het nieuws vandaag? Ja, enorm veel. Uh, E-mails, telefoons, uh, iedereen is heel enthousiast. Ja. En het is bovendien ook nog, uh, komt bovenop, twee dagen geleden was ik in Parijs. En daar kreeg de muziek ook een César. En het heeft een Golden Globe gewonnen. Dus het is enorm veel prijzen. En ik, ik hoorde, maar dat weet ik niet zeker, dat het de meest onderscheiden filmmuziek uit alle tijden geworden is daarmee. Oh, en hoezo? Leg, leg eens uit. Eh, omdat eh, het, dus, eh, al de, al de onderscheidingen van de Oscar, de Golden Globe, de BAFTA, de European, European Music Award, eh, de César en andere prijzen, er is blijkbaar nog niet één film in de geschiedenis geweest die al die prijzen samen gewonnen heeft. Nou is muziek ook wel ontzettend belangrijk voor die film, omdat ja, er niet in gesproken wordt. Dat, dat is ook een groot voordeel geweest, want eh, normaal spreek je van 20, 30 minuten, Muziek per film, die dan vaak op de achtergrond is. Maar dit is continu, ja. anderhalf uur. Ja, dus dat is erg aanwezig en dus ook erg belangrijk. Zeer belangrijk. Ja. Hoe, hoe komt het dat, dat, dat ze bij het uh, Brussels Philharmonisch terechtkomen, bij u terechtkomen voor die, uh, voor die muziek? Uh, men was eerst uh, het, het Amerikaans-Franse productiebureau. Die heeft een aantal orkesten gepost en die kwamen bij de Brussels Philharmonic terecht. En de Brussel Philharmonic die zei dan willen we het graag met Van Tiel doen. Aha. Ja. En zo is dat gegaan. Nou, dat is mooi om te Want horen. Want ik toch? ben gastdiagent bij hen en ik deed uh, ook veel andere concerten bij hen. Ja, ja. En ze maken nou dan meer, dit soort filmmuziek? Uh, ja, <laughs> toen, toen de opname klaar was, toen kwamen we meteen al vragen... Van, uh, uit Amerika en Frankrijk binnen of we ook die muziek wilden opnemen. En het, uh, je gaat natuurlijk niet alleen dat doen, het is ook een kwestie van tijd en planning. Ja. Maar er gaan er zeker meer aankomen. Ik ben trouwens met twee andere films nog bezig op dit moment. En welke films zijn dat? Um, Eén is een Franse film, dat heet Le Magazin des Suicides. Ja. Een, een geweldige goede animatiefilm. Ja. Die volgend jaar ook naar Cannes gaat. Ja. En de andere, moet ik eerlijk zeggen, weet ik de titel niet van. Oké, okay. nou, wij wachten het uh, met u af. Ernst ja. van Tiel, we luisteren nog naar een klein stukje uit, uh, uit The Artist. Dank u wel. Zoals dus Philharmonisch Orkest was dat onder leiding van Ernst van Tiel. Oscar voor de Iraanse film A Separation is in Iran groot nieuws. Uitreiking en de toespraak van de regisseur Ashgar Farhadi zijn door de staatstelevisie vaak herhaald. In het dankwoord vroeg Farhadi om Iran te beschouwen als een land dat meer doet dan alleen spanningen veroorzaken in de wereld. De verhoudingen tussen Amerika en Iran zijn de afgelopen tijd verslechterd vanwege het Iraanse atoomprogramma. Voor de jury van de Oscars was dat geen reden om de prijs voor beste niet engelstalige film niet toe te kennen. In Utrecht houden honderden schoonmakers een sit-in-actie in het universiteitsgebouw De Uithof. Ze krijgen daarbij steun van tientallen studenten. Actie begon chaotisch. De universiteit sloot de toegangsdeuren van het gebouw af. De studenten willen de sit-in zeker een dag en mogelijk langer volhouden. Schoonmakers voeren al weken cao-acties. Volgens de bonden bezuinigen grote opdrachtgevers... zoals ministeries en universiteiten, op de schoonmaakkosten. Schoonmaakbedrijven zouden dat compenseren... door een extreme verhoging van de werkdruk, zeggen de bonden. In Groningen hebben zes kinderen van 8 tot 16 jaar... een ravage aangericht met een shovel op een bouwterrein. Volgens de politie leefde dat gevaarlijke situaties op. Die jongens jongens gingen aan, de, aan het crossen op het, op het bouwterrein... Daarbij werd divers isolatiemateriaal kapot gereden. Er werden ook omheiningshekken kapot gereden. En uiteindelijk kwamen ze tot stilstand op een fietspad. En toen gingen ze er rennend vandoor. Zes kinderen op een shovel op een bouwterrein in Groningen. De politie kon er zes in de kraag grijpen. Schadebedrag bijna 40.000 euro. En dat bedrag wordt waarschijnlijk verhaald op de ouders van de kinderen. Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Ahold wil meer online verkopen en dus wordt bol.com overgenomen. 350 miljoen euro wordt daarvoor neergeteld. Politiebond ACP heeft zorgen over de politietrainingsmissie in Kunduz. Nu het geweld in Afghanistan oplaait. De bond wil antwoorden van de minister en hoopt die vanmiddag te krijgen. En internetsite Wikileaks is begonnen met het publiceren van miljoenen mails van Stratfor, een Amerikaans inlichtingenbedrijf. Om aan informatie te komen, koopt Stratfor politici, diplomaten en journalisten om, zegt Wikileaks. Bijna 14 over 12, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1, de NCV, met lunch.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 Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. Bruinzeelparket.nl/slash Monta. Dit is Radio 1. En CRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, de Groningse burgemeester Peter Rewinkel... voelt zich niet meer lang op Twitter... en hij stopt weer direct met het sociale medium. In het mediaforum politiek commentator en presentator Kees Boman... en cartoonist Ruben L. Oppenheimer. En het gaat onder meer over het pleidooi... dat columniste Naima Tahir in Buitenhof hield. Zowel dat alleen nog serieuze journalisten op het Binnenhof mogen rondlopen. Dus bijvoorbeeld niet Rutger van Poont. Anders krijg je alleen maar makkelijke babbelaars, cabaretiers en demagogen... die de politiek in willen, zegt Tahir. Er is maar één manier...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 We beginnen met het medianieuws. Ronald Gibbard loopt mee op de afdeling cardiologie van het VU Medisch Centrum. De schrijver loopt daar rond in een witte jas... omdat hij een literaire documentaire over de afdeling gaat maken. Dat is opmerkelijk, want vorige week was er veel commotie... vanwege de camera's van iWorks... die vastlegden hoe patiënten op de spoedeisende hulp van het VU werden behandeld. Gibbard wil zelf niet reageren in de uitzending... maar een woordvoerder van de schrijver laat weten... dat wat hem betreft elke vergelijking met de zaak iWorks mank gaat... Er is volgens Schiphard geen sprake van privacy-schendingen... en het gaat om een veel ingetogener gemaakte productie. Zojuist heeft de VU ook schriftelijk gereageerd. Uh, nou ja, dat is allemaal te snel, dat kan ik niet zo snel uh, verwoorden. Maar we gaan er even naar kijken, dan hoort u die reactie nog voor half 1. Dat beloof ik. De discussie rond de berichtgeving over prins Johan Frieso door NRC... is die krant tot nu toe op 95 opzeggingen komen te staan. Journaliste Jannetje Koelewijn schreef op gezag van haar man... neuroloog Kees Stulken dat de prins geen schedelbasisfractuur had... Dat Leiden tot veel kritiek en ook felle discussies op zowel medisch-ethisch als journalistiek vlak. Ze liggen niet wakker van de vertrekkende abonnees bij NRC. Uitgever Hans Nijenhuis meldt zelfs met trots dat ook één nieuwe abonnee zich heeft gemeld. Een man die juist zeer te spreken was over de berichtgeving rond de prins. It's you, Ja, je moet maar even wennen aan dit liedje, want het uh, gaat de komende tijd nog veel voorbij komen. Het is namelijk het nummer waarmee Indiana Joan Franca gisteren in het Nationaal Songfestival de eerste prijs won. Dat was de eerste editie onder de vleugels van John de Mol. En die kan in ieder geval tevreden zijn over de kijkcijfers. 2,3 miljoen mensen zagen gisteren Joan's verentooi. En ook Raffaella's Niemendalletje trouwens. Daarmee is het festival het best bekeken sinds 2002. The Oscar goes to... Separation. Iran, Oscar, de Iraanse film The Separation won dus vannacht de Oscar voor beste niet-Engelstalige film. En de Iraanse tv was er daarna als de kippen bij om er een nationalistisch slaatje uit te slaan. Teheran was vooral opgetogen over het feit dat de Israëlische film Footnote, die ook genomineerd was, het beeldje niet won. Een overwinning op het sionistische regime luidde daar in de officiële journaals. Dat de prijs werd toegekend in Amerika. Doorgaans aangeduid als de grote Satan, was in deze kennelijk minder relevant. Dutch ja, de schrik zat er goed in bij talkshow-host Rachel Maddow van het Amerikaanse NBC. Nederland boos omdat de Republikeinse presidentskandidaat Rick Santorum... fabeltjes had verspreid over ons euthanasiebeleid. En wie nodig je dan uit om dat te weerleggen? Als we niet meer dat het woord in het is Ik weet het niet. Uh, joining us now is Eric Mountain. He's the U.S. correspondent for the Dutch RTL Evening News. Uh, Mr. Mountain, thank you very much for being here and helping us figure this out. Sure. If, if I could just ask you some yes or no questions to clarify what Mr. Santorm said yeah. about your country. He says elderly people in the Netherlands do not go to the hospital. <laughs> and that's not true. Of course they go. He says specifically elderly people in the Netherlands don't go to the hospital and instead leave the country because they are afraid of Dutch hospitals. Niet true en insulting. Het reële correspondent Erik Mouthaan, dus die meadow, toevoegde dat als haar kijkers zelf een land zouden mogen stichten, het er waarschijnlijk uit zou zien als Nederland. Mooi gesproken. Hij is pas net gearriveerd in Mexico, want er is nu al sprake van een heus kruifeffect bij het Mexicaanse Chivas Guadalajara. De club had al zeven wedstrijden verloren, maar nadat de legendarische nummer 14 de spelers had toegesproken, werd er prompt met 2-1 gewonnen. Kruif Pep Talks helpt Chiffers to first win, kopt Supersport.com dan ook. En ook in Mexico zelf gelooft men in de heilzame werking van El Salvador. Chiffers heeft daar tulpen gesneden om Kruif welkom te heten, zegt El Tiempo. Wat daar precies mee bedoeld wordt, dat mag u zelf invullen. Maar de strekking is duidelijk, Kruif is nu al een echte talisman. Een van de meest actief twitterende politici van ons land houdt er mee op. PvdA-burgemeester Peter Reewinkel van Groningen vindt het mooi geweest. Twee jaar geleden werd Reewinkel nog uitgeroepen tot meest social burgemeester van Nederland. Maar zijn 9000 volgers moeten het sinds vanochtend zonder zijn tweet stellen. Meneer Reewinkel, goedemorgen. goedemorgen. Goedemiddag. Goedemiddag is het al. Uh, u maakte dat niet via Twitter bekend trouwens, hè? Uh, nee, ik heb het niet via Twitter bekendgemaakt. Ik heb zelfs helemaal niks bekendgemaakt. Uh, maar het valt natuurlijk toch op uh, dat je niet meer twittert. Dus er was een journalist uh, die me er een vraag over stelde. En dan moet je natuurlijk naar waarheid antwoorden. Via Twitter deed hij dat? Of, uh... Nee, dat was oh. in een wekelijks gesprek wat Kijk. ik uh, met de lokale radio hier heb. Kijk aan. En waarom stopt u precies? Ik, ik heb uh, geprobeerd uh, verantwoording af te leggen. Er is zelfs een tijd geweest uh, waarbij ik van elke afspraak uh, een Twitter maakte, een tweet maakte. Um, ik heb geprobeerd een toegankelijk burgemeester zijn. En dat, dat, dat. Lukt denk ik ook allemaal wel, maar het werd ook een middel waar ik me in toenemende mate ook eigenlijk een beetje onbehagelijk bij voelde. Uh, het is zo hard en allemaal zo snel de lucht in uh, geslingerd. Uh, dat uh, ja, ik had behoefte aan wat meer verdieping. Uh, en, uh, nou, dat in ja, 140 tekens. Dat, dat, dat is op zich een uitdaging elke keer om iets ook weer kort en krachtig uh, te zeggen. Um, dus dat vond ik het probleem niet zo. Maar ik vind het probleem dat mensen zo snel iets uh, vinden. Uh, oh, en, en dat mag he? hoor uh, als het gaat om uh, bestuurders. Maar... Ja, ik, ik heb bijvoorbeeld rondom Jobco hen uh, uh, tweets voorbij zien komen. Waarbij ik gedacht heb, nou dat is, dat is gewoon, dat, daar voel ik me niet, niet prettig bij. Maar vond u dat geen geslaagde grap of waren het echt schuldpartijen? Uh, ook. Uh, uh, en echt naar. En, en uh, nou ja, dat zie ik vaker. Uh, mensen die, die een toon hebben, uh, nou ja, die ze zelf mogen kiezen. Maar uh, ik kies uh, voor een wereld. Uh, uh, met wat meer verdieping en uh, nou, ook af en toe iets meer fatsoen uh, liever. Maar je kunt nare mensen toch gewoon blokkeren? Dus dan heb je er ook geen last van, zou ik zeggen. Nou, je, je uh, krijgt heel veel binnen. Voortdurend ook uh, binnen. Uh, en het zijn ook die prikkels. Dus dat is ook wel een overweging geweest. Waarvan ik heb gedacht, ja, je kunt je de hele dag aldoor maar laten prikkelen. En, en, uh, er gaat heel veel tijd in zitten. Ehm... Um, het is wel een, he een manier om heel goed op de hoogte te zijn... maar ik wil nu gewoon een periode weer eens op een andere manier... me uh, in dingen verdiepen en op de hoogte zijn. Uh, ik denk dat ik heel goed weet, bijvoorbeeld uh, ook door uh, twitteren... Uh, wat er in de Groningse samenleving uh, speelt. Uh, maar uh, ja, ik heb gewoon behoefte om me weer eens op een andere manier te oriënteren ja. in het leven. Ja. Ja. Uh, uh, want de sfeer is veranderd sinds u begon, zeg maar. Ja, vind ik wel. En um, ook. Doordat een heleboel mensen het, het leuk vinden en goed vinden dat je het doet... Uh, maar er een paar mensen zijn die het ook bederven... Uh, die, die uh, het niet met goede bedoelingen uh, je dan bijvoorbeeld volgen... moet je dus wel elke keer heel voorzichtig zijn. Uh, en ik heb uh, geen zin om, om uh, nou ja uh, uh, zo voorzichtig te moeten zijn uh, dat het obligaat wordt... Uh, en ik heb ook geen zin om al door maar op mijn hoede te moeten zijn. Uh, uh, dus, dus nou ja, om die reden nou. heb ik mijn keuze gemaakt. Nou, horen we wel vaker van, van BN'ers, zeg maar, dat die, die konden er dan groots aan. Van, nou, ik ben er helemaal klaar mee met dat, met dat oh. Twitter... En een paar weken zi later zitten ze er gewoon weer op, omdat ze het toch niet kunnen laten. Geldt dat voor u ook? Nou, ik zal eerlijk zeggen dat ik dacht dat ik uh, een beetje ontwenningsverschijnselen zou hebben. Uh, niet omdat ik zelf niet meer twitter, maar vooral uh, omdat ik ook probeer het dus een poosje niet te volgen. En uh, ik heb nu uh, een week uh, achter de rug en het bevalt me prima tot nu toe. Uh, ik gewoon uh, weer wat meer rust, niet, niet he, uh, voortdurend kijken van wat gebeurt er uh, elders. En nogmaals, je weet heel veel op die manier. Uh, maar um, ja, ik vind het prettig om, uh, um, um, uh, nou ja, voorlopig even een andere keuze te maken. En ik. Uh, heb mijn account niet gestopt, maar nou, ik kan me op dit moment nog niet voorstellen dat ik er uh, weer gebruik van ga maken. Alles weten maakt ook niet gelukkig. Dank voor de uitleg. Peter Reefwinkel, burgemeester van Groningen nu dus niet meer op uh, Twitter. Um, we gaan nog even het verleden in. Dan is hier de laatste vraag: de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Ja, had hij nog geleefd, dan zou Johnny Cash vandaag 80 jaar oud zijn geworden. De Amerikaanse countryzanger maakte bij veel muzikanten wat los. Cash is bijvoorbeeld ook de inspiratiebron voor de makers van De Wereld Draait Door. Met onderdeel DWDD-recordings. In 2001 ging TV-presentator Boudewijn Bug op zoek naar sporen van Johnny Cash. Voor zijn programma De Wereld van Bug stapte hij de San Quentin-gevangenis binnen. De plek waar Cash in 1969 een memorabel concert gaf voor een publiek van alleen gevangenen. 1963 dat plaatje wat je daar ziet hoor, hier, dat is 24 februari 1969. Daar zie je Johnny Cash optreden. In een concert wat hier gegeven is en wat opgenomen uh, is, en in 1970 uitgebracht is op een CD. Onlangs in de integrale versie. En dat is hier opgenomen. Dit concert dat heeft zo'n prachtige spanning, omdat het iemand is, Johnny Case, die zelf in de gevangenis had gezeten. Dit is maar weer voor de muziek, ik zeg hem maar eens een keer: De Heilige Grond. En waar we in Bug was dat over Johnny Cash, die vandaag dus 80 zou zijn geworden. Overigens overleed Bug zelf een jaar na deze opname. Dat was op 53-jarige leeftijd. Lunch met Jurgen van der Berg. Ja, ik kom nog even terug op dat bericht waar we het mediajournaal mee begonnen. De VU heeft uh, intussen schriftelijk gereageerd op het meelopen van schrijver Ronald Giphart daar. Hij uh, loopt daar volgens het ziekenhuis rond in het kader van het keuzevak literatuur en geneeskunde. Studenten kijken daarin door de ogen van schrijvers naar ziekten. Afgelopen donderdag volgde Giphart een arts in zijn werkzaamheden en liep met de arts mee naar de IC... die daar een ernstige zieke patiënt moest behandelen. Hij draagt in het meelopen een witte jas met daarop ook een badge, namelijk daar staat op een stagiair... Vanochtend euh, heeft men vanuit het ziekenhuis contact gezocht met de schrijver... om zijn project in ieder geval tijdelijk stil te zetten. Het VU wil opnieuw kijken naar de voorwaarden waaronder het project van Giphard plaatsvindt. Onder andere kennis kunnen nemen van... ...patiënteninformatie. Eventuele andere projecten waarvoor aanvragen lagen... ...of in voorbereiding waren, die zijn on hold gezet. Zo vertelt de VU ons. Kennelijk schiet men het dus toch een beetje mee in de maag. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de hele discussie vorige week... ...rond de camera's op de spoedeisende hulp daar, het programma van uh, RTL... ...dat intussen ook is uh, stopgezet. We praten het over door met uh, de twee leden van ons mediaforum vandaag. Ruben El Oppenheimer, cartoonist, en uh, Kees Boman, politiek commentator... En presentator ook hier op Radio 1. Nou, laten we er gelijk maar even hiermee beginnen. Wat, uh, wat vind je ervan, Kees? Nou, ik vind het wel een uh, opmerkelijke uh, imagocampagne van uh, het Medisch Centrum, uh, de VU Medisch Centrum... Blijkbaar uh, maken zij zich grote zorgen voor het beeld wat men heeft over dat ziekenhuis. en uh, iedereen maar uh, binnenlaat. Maar dit vind ik wel iets anders dan wat RTL deed. Dat uh, als een schrijver een stage loopt om te kijken hoe mensen reageren. en in een ziekenhuis leven, vind ik, dat toch iets, uh, vind ik dat toch iets anders. Ja, maar goed, als je echt bij een, uh, laten we zeggen, een reanimatie staat van een patiënt. Uh, om nou iets uh, te noemen in deze tijd, ja? Ja, als schrijver, uh, Ruben, dan, dan, dan lijkt me dat dat ook niet met die patiënt is overlegd. Van, oh ja, er staat nee. hier ook nog een schrijver die bezig is een, een boek te maken. Of, ja. Ja, ik, heb, ik heb zo gedacht, we hebben hier het Media Forum vaker onderwerpen waar twee kanten aan zitten, waar je van kunt denken, nou, welk, welk standpunt neem ik in? Eerder is even veel te zeggen voor het ene als het andere standpunt, of er is ook wel iets voor het, voor het tegendeel te zeggen. En heel af en toe komen er zaken voorbij waar je niet over hoeft na te denken, dit kan gewoon niet, het is fout, het is, het is, het is, het is onethisch. En ik ben ooit een keer op vakantie een, uh, was bij een hotel waar ik, uh, waar ik was, was, een casino. En nou, ik heb niks met casinos, maar ik had wel iets met al die mensen die aan die, aan die lampjes zitten en die apparaten. Ja. Toen ben ik daar schetjes van gaan maken. Ik, ben gewoon, ik heb me een beetje op, verdacht op, of dat ja. verborgen, Of dat die camera's waren niet verborgen, maar uh, je, niet zichtbaar. Jij maakte geen foto's, maar je ja, tekende. Ik zat de, de, teken die mensen te tekenen, ja. die zo, zo verblind waren achter die gokmachines. En toen uh, werd mij dus gevraagd ja. door een medewerker van het casino... of ik daarmee wilde ophouden uit privacyoverwegingen van hun uh, gasten. En het is toch wel eigenlijk heel typisch... dat een gemiddeld casino meer ethisch beseft heeft, heeft wat dat betreft, dan, dan een ziekenhuis. Wat is de drang van zo'n ziekenhuis, Kees? Om, om, uh, want kijk, ook, ook met dat, dat hele iWorks-verhaal, denk ik dat ze op zich niet hebben gedacht: Nou, we gaan eens even lekker de, de, de, de, de medische gegevens van patiënten op straat gooien. Maar men heeft dat blijkbaar toch bedacht: van We willen dat, dat ziekenhuis in de vaten opstoten of wat dan ook. Maar we vrij naïef toch? Nou, er is een uh, ontzettende zucht naar uh, transparantie. We moeten open en eerlijk zijn. Maar er zitten in heel veel instellingen en in ziekenhuis... Uh, kneuzen, daar waar het betreft communicatieafdelingen. En heel veel mensen, ook die daar gewoon de leiding hebben... die hebben geen idee hoe media werken en wat het effect daarop is. Dus mensen zouden daar veel beter voor opgeleid moeten worden. En dan zouden ze zich ook beter realiseren wat ze doen. Want ja, bij, bij VU Medisch Centrum heb ik vooral nieuwsgierigheid... naar die intensive care, waar die artsen elkaar met de messen... geloof ik, achterna liepen en ruzieden. En daar zou ik wel eens een keer een soap van willen zien. Daar zou ik wel als de openheid over willen horen, hoe dat opgelost is... en of het nog safe is om op die intensive care in het VU Medisch Centrum te komen. Dus daar zouden ze ook over na moeten denken... dat iedereen al die andere dingen in dat daglicht uh, ziet. Maar het is een, uh, het is een neiging tot... Uh, ja, misschien is het ook wel een soort populistische manier... Uh, of de populistische golf die in de samenleving zit. We, mensen moeten alles willen en kunnen Weten. Dus, uh, maar ja, als ik in het ziekenhuis kom, denk ik, de komende week, ik hoop het niet... dan vertrouw ik eigenlijk geen witte jas meer. Nee, dus nee, voor, is, je, uh, voor je het weet zit er is het een producent wegblijven van een, dus een tv-programma of een Ik zou wel eens uh, stage willen lopen bij de ministerraad. Het zijn toch allemaal wel dingen die weer perspectief in andere <laughs> sectoren bieden. Nou, dienen het verzoek in, zou ik zeggen. Uh, goed, dat, dat is het nieuws wat wij vandaag brachten. Dus Ronald Gippard, die ook meeliep in het VU Medisch Centrum... maar uh, de VU heeft dus zojuist in de verklaring laten weten... dat ze hem hebben gevraagd om voorlopig met dat project te te stoppen. Zometeen gaan we doorpraten over andere zaken die de media betreffen. Eerst is hier Meegens. Radio 1, het nos journaal. Gemeenten oefenen te weinig dwang uit op werklozen om werk te zoeken. Dat zegt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid na een onderzoek. De Inspectie vindt dat het UWV en de gemeente mensen meer zouden moeten begeleiden naar tijdelijk werk, bijvoorbeeld via uitzendbureaus. Als mensen zo'n tijdelijke baan weigeren, dan moet hun uitkering worden gekort. In de kloosterkerk in Den Haag is de slag in de Javazee herdacht. Bij de zeeslag tegen de Japanners in 1942 verloren ruim duizend Nederlandse militairen het leven. Namens het Koninklijk Huis werd de herdenking bijgewoond door prins Willem-Alexander. In Groningen hebben zes kinderen gisteren voor 40.000 euro schade aangericht op een bouwterrein. Een getuige zag hoe een jongen onder meer hekken omver reed met een shovel. De politie kon de kinderen tussen de 8 en 16 snel oppakken. De ouders moeten waarschijnlijk de schade op het bouwterrein vergoeden. En in Utrecht houden honderden schoonmakers een sit-in actie in het universiteitsgebouw De Uithof. Ze krijgen daarbij steun van tientallen studenten. De Schoonmakers voeren al weken CAO-acties. Volgens de bonden bezuinigen grote opdrachtgevers, zoals ministeries en universiteiten, op de schoonmaakkosten. De schoonmakers willen meer waardering voor hun werk. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is nu op de meeste plaatsen bewolkt en in het noordoosten valt nog een klein beetje regen. In de rest van het land is het inmiddels droog en de temperatuur ligt nu tussen 6 en 8 graden. Vanmiddag wordt het overal droog en vooral de zuidelijke helft van het land ziet af en toe de zon doorbreken. In de rest van het land blijft toch de bewolking de overheersende factor in het weerbeeld. Het wordt uiteindelijk 7 à 8 graden aan de kust tot 10 graden in het zuiden. De wind die komt vandaag uit het zuidwesten en is meest matig van kracht. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind. Windkracht 5. Vanavond en vannacht is het ook overwegend bewolkt, nevelig. En vannacht is er ook kans op mist. De minima komen uit rond een graad of 6. Kijken we naar morgen. Dinsdag dan volgt opnieuw een vrij rustige dag met in de ochtend hier en daar wat mist. In de loop van de dag trekt die mist op. Maar het blijft op veel plaatsen wel bewolkt, maar droog. En het is met 10 tot 13 graden morgen vrij zacht voor de tijd van het jaar. Ook de dagen daarna blijft het droog rustig en vrij zacht. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Ruben El Oppenheimer, cartoonist, onder meer bij NSC Next. Kees Boman is politiek commentator en presentator van Tros Kamerbreed op deze zender Radio 1. Welkom allebei nog maar een keer. Uh, we hoorden ook Peter Reewinkel, uh, twee jaar geleden nog, uh, tot uh, uh, een van de, van de best twitterende burgemeesters uitgeroepen. Maar hij uh, is er helemaal klaar mee. Hij stopt. We hebben zijn verhaal net uh, gehoord. Uh, Ruben, jij twittert ook, hè? Nee. Oh, nee. Of nee, Facebook nee, nee. alleen? Ja, Facebook. Ik heb, hier, uh, kom op. ik heb hier al een paar keer uitgelegd... dat ik Twitter het, het minst zinnige... Oh communicatiemiddel vindt sinds de uitvinding van het Spijkerschrift... of iets dus en dergelijke Dus kunt, je kunt helemaal meegaan... met, uh, met ik, deze Rewinkel? Ja, ik zit op Twitter. Ik heb een Twitter-account. Ik doe er bijna zo goed als niks mee. Um, ik, ja, gefeliciteerd. Uh, uh, Winkel is van harte welkom als... Uh, nieuwe Facebook-vriend. Want Facebook vind ik wel leuk. Facebook is voor mij een, een gezellig café... waar ik binnenkom, waar ik mijn vrienden op moet... waar ik een discussie of een gesprek kan voeren. En Twitter is toch meer een soort van voetbalstadion... waarin een hoop geschreeuwd wordt en spreekkoren. Nou goed, we kennen de geluiden... die je in een voetbalstadion hoort. Dus ik... ik um, ik vind, ik vind het een te begrijpen uh, voor ja. beslissing. Kees, zij zei dat hij ook met name door, rondom Cohen... het aftreden van Cohen, had hij allemaal vreselijke dingen gelezen... en dat was een beetje de druppel, had ik die. idee. Ja, deed. dat vond ik een beetje zielig klinken. Uh, maar want, want, wat hebben die mensen dan geschreven? Nou, hartstikke goed dat hij opgehoepeld is. Of uh, wat jammer. Nou ja, goed, en iemand die anti pva is, die vindt het natuurlijk goed... en wie uh, pro pva is, niet. Krokodillentranen. Het, het is interessant, dat, uh, waarom zitten mensen op Twitter? Hè? Ik heb zelf ook een account, laat ik dat wel zeggen... Er zitten enorme tijdshiaten in. Want er gaan, gaat wel eens een maand voorbij dat ik het vergeet iets te berichten. En ik heb er ook nog niet helemaal onder de knie... of ik nou naar iemand persoonlijk een bericht stuur... <lacht> of naar mijn 46, let wel, nu al reeds 46 volgers. Maar. Dus uh, ja, dan moet ik een beetje in de gaten houden... wat ik dan aan wie zeg en <lacht> tegen wie ik scheld. Maar um, men gebruikt het natuurlijk ook uh, ja, wel voor oprismingen. En voor politici is dat gevaarlijk. Het is toch wel handig, soms is tien minuten, of tien minuten, tien tellen, na te denken voordat je iets, uh, iets vindt. En uh, daardoor er komt ook verkeerde berichtgeving komt er, ja. uh, op mm -hmm. binnen. Kijk, in de journalistiek moet je het wel in de gaten houden. Maar uh, er gaat heel veel tijd besteden uh, zitten in, in het checken daarvan. Hè, want er wordt ook heel veel ja. uh, raar om Nou ja, ik, had het het vorige week, te ik, ik zat vorige week in een programma op Radio 2. Toen speelde dat hele verhaal van het VU Medisch Centrum... waarop uh, de, de VU had gevraagd aan RTL om, uh, om er toch mee te stoppen. Toen verscheen er op Twitter een reactie, zogenaamd van Reinhard Oerlemans... Ja, nou, van zoiets bijvoorbeeld. Van, ja. De, nou ja, wat? Een, wat een. Uh, hé, laat, die, laat die huilers maar naar hun psycholoog gaan. Ik, ja, wat een rare, rare opmerking is dat nou. Nee, maar dat ideaal... leek van een fake account te ja, van... ja, oh, ja, zijn. Ja, maar goed, alles als het niet van een fake account was. Het is een ideaal zelfbelevingsmedium. Ja. En um, het ik probeer dat steeds aan te geven, wat voor mij het grote verschil is dus tussen Facebook en Twitter. Facebook is plaats voor wat meer duiding. Uh, er is, uh, het is het verschil tussen een ANP-berichtje en een achtergrondartikel in de krant uiteindelijk. Ja, maar goed, ik vind met Facebook, het is wel aardig dat je dat noemt... want gisteren had ik de Sunday Times gelezen... en er stond op de voorpagina een verhaal over allerlei apps... Uh, en ook voor Facebook, dat uh, Facebook gewoon al die informatie die jij met al die vrienden uitwisselt, mm -hmm. dat daar een soort profile van gemaakt mm -hmm. wordt, een profiel van gemaakt wordt. En daar gaan ze en... heel erg veel geld mee verdienen. Precies, en, en dat de, vind de, ik. Dat gaan de aandeelhouders van het, uh, uh, van het bedrijf uh, fantastisch vinden. Ja, en, en aangezien wij. Dat is wij... niet het einde van Facebook, maar ik vrees er wel voor. Nee, maar ik denk dat jij ook geen aandeelhouder bent, of nee, dat nog heel nog snel niet. moet dan gaan ik worden. We hebben het vorige keer over gehad, kopen en... die aandelen. Ja, maar het is dus heel riskant. Uh, men gaat met jouw uitwisseling van informatie iets doen waarvoor het niet bedoeld is. Dus ja, er zal wel weer iets anders voor in de plaats komen. Maar dit vind ik toch ook uh, een beetje ongemakkelijk. Goed. Uh, dat na aanleiding van het stoppen van, uh, van Twitter door, pe door Peter Reewinkel. Dan de column van Joep van het Hek uh, in NRC dit weekend. We het nog even terug op de berichtgeving... over die toestand van uh, Prins uh, Friso. Uh, de krant moest bekennen dat uh, ze de lezer verkeerd hadden geïnformeerd... over de door de positieve berichten met name van de neurochirurg Kees Tulleken af te drukken. Um, in de zaterdagkant was dat voor uh, columnist Joep van het Hek reden... om de hoofdredacteur van de NRC, ja. Peter van der Meers, uit te maken voor idioot. En dat werd ook gewoon geplaatst. Ruben, wat vind je ervan? Ja, laat ik vooropstellen dat ik uh, Peter van der Meers uh, een prima hoofdredacteur vind. <laughs> je werkt ook voor de NRC, ja, geloof ik. ik Fijne man. Ja, dat is zeker. Prettig mensen in de omgang. Uh, maar serieus, ik ben hem veel schatplichtig. Dankzij persoonlijke interventie van Peter van der Meers... zijn er tekeningen in de krant van mij gekomen... die onder een andere hoofdredacteur misschien zouden zijn uh, afgekeurd... omdat ze een grens opzoeken. Nou, Dat vind ik moedig, daar ben ik blij om. Ik ben een tekenaar die grens opzoekt. En als je een hoofdredacteur hebt die je daar de vrijheid voor geeft... is dat alleen maar toe te juichen. Um, en toch heb ik afstand genomen vorige week van, uh, van, van Peter van der Meers... Via Facebook, daar gaan we. Ik heb uh, er lang over nagedacht. Wat ik ervan vond... Ik heb meer tijd gehad om erover na te denken... dan hij heeft gehad op de vrijdagavond... dat hij moest beslissen of er ging worden geplaatst of niet. Uh, dus het, het verhaal van Koele Wijn. Mm -hmm. uh, ik heb een uh, filmpje op mijn uh, Facebookpagina geplaatst... Uh, van uh, De Wereld Draait Door. Een YouTube-filmpje waarop Peter van der Meers... bij zijn aantreden als uh, hoofdredacteur... het verschil tussen de Volkskrant ja. en NRC moet duiden. En hij zegt dan in zijn prachtige Vlaamse... in zijn prachtige Vlaamse accent zegt hij dat... Uh, het verschil tussen de volkskrant en de NRC is... ik vind de volkskrant onbetrouwbaar. Ja. En um, misschien moeten we bij de NRC wat langer wachten... één of twee dagen later, maar als het er staat, dan is het waar. Ja. En dat um, was toen een bouwde uitspraak, maar te respecteren. Dan weet je, eh, dan weet je waar die krant staat. Ja. Wij gaan niet voor het scoren, wij gaan niet voor het snelle nieuws. Dat, dat, dat zal in voor... de afgelopen dagen nog wel nagedragen zijn. Ja, en ik heb... Um, waarom? Het, het klinkt misschien niet loyaal dat ik dit heb ge, geplaatst... en daar ook dus die discussie in dat gezellige café dat Facebook is... over ben begonnen... Maar waarom heb ik dat toch gedaan? Ik werk nog al tien jaar voor NRC en ik werk daar met veel plezier... juist omdat ik weet dat het een krant is waar je ook van binnenuit... vanuit de boezem van de krant zelf kritisch kunt zijn. En dat is voor mij het aller, allerbelangrijkste mm. van het werken voor een serie, serieus. zelf serieus de krant. Ik heb ook geen moment getwijfeld van moet ik dit misschien niet doen... want misschien zou dit slecht kunnen zijn voor mijn positie bij de krant. Nee, ja. ik ben opinierend medewerker bij die krant en dit is een onderdeel van mijn ja. werk. Ook als het onszelf aangaat. Dat is ook wat Joep van Teek schrijft. Hè. Hij zegt, ik ben blij dat ook onwelgevallige, onwelgevallige stukjes... Gewoon in de krant uh, verschijnen. Uh, dus nou dat pleit dan toch voor van de meer. Ja, natuurlijk. Nou, ik vind ook dat is ook uh, natuurlijk het recht van een columnist bij uitstek. Uh, om dat te schrijven wat jij zelf uh, vindt. En het is natuurlijk heel raar als een hoofdredacteur dat zou verbieden. Maar nogmaals, in het verleden is dat natuurlijk uh, vaker zo geweest... dat wel eens columnisten, ook uh, bij de NAC, uh, stukjes schreven die onwelgevallig waren. En waardoor zelfs eentje, geloof ik, een columniste... Uh, uiteindelijk toch uh, uh, uh, is gaan uh, verdwijnen. Elspeth <laughs> Etty heeft er, geloof ik eens een keer iets geschreven... wat de krant niet gehaald heeft, later wel de website. Maar ja, goed, het is wel een hele opgewonde discussie aan het worden... Worden. Want zijn natuurlijk, uh, de, de vraag is, heeft Jannetje Koelewijn als journalist gelogen in dat stuk? Nou, dat denk ik niet. Nee. Uh, heeft nee. de NRC als krant nieuws achtergehouden? Ja, dat is heel grappig, want dat schreef hij namelijk afgelopen zaterdag. Ze dus hmm. wisten van die 50, u, 50 minuten uh, 45 uh, minuten reanimeren, waarbij als dat bekend was geworden... wij allemaal uh, naar artsen waren gegaan... Uh, aannemende dat het dan ja. natuurlijk artsen zijn in witte jassen en naar <laughs> artsen waren gegaan om te vragen uh, is dat goed voor je en dat heeft hij achtergehouden. Dat vind ik eigenlijk heel raar, want als je dan zo propageert. Een journalist, nou, een krant moet het nieuws brengen, dan had hij dat ook nou, moeten brengen. Want hij zei, dat we hebben dat geprobeerd te checken, bij, we kregen daar verschillende verhalen over, dus hebben we dat niet gebracht. Maar nou, ja, dan lijkt dan me dat je, je dat je dat dan juist moet vertellen. Daar kun je wel een vorm voor bedenken om dat op te schrijven, namelijk dat dat wel gehoord is, maar dat je dat niet hebt uh, kunnen checken. Dus ja, ik, ik, ik vind het een heel ingewikkeld verhaal en, en die is natuurlijk zo langzamerhand afgeschilderd als, uh, als een halve garen. En uh, nou, op zijn vakgebied uh, uh, is hij dat zeker niet. Het is een topper in de wereld, op zijn terrein. En ik denk dat ook hij, net zoals dat we het toen straks over de VU Medisch Centrum uh, hadden... Een beetje onderschat ja. heeft hoe uh, de media, ja. de journalistiek ja. werkt en wat het effect is. Nou ja, ik denk ook dat, kijk, wat, want dat zijn, heeft Peter van der Meers in zijn blog ook nog uitgelegd. Als je dat verhaal nog eens keer terugleest, staat daar misschien niet zoveel uh, ergs in. Maar de dingen eromheen, de programma's waar natuurlijk in verschenen. en ja, toch een nou, indruk het, heeft gegeven nou, nou, dat, dat het, het allemaal meeviel. Uh, dat is uh, natuurlijk fout uh, geweest. Ja, en de, de, de, het, het, het voor mij is ook een moment geweest waarop heel veel media, of, of heel veel schade is aangericht. is het optreden in, bij de Wereldrijd door. Ja, uh, dat was niet Jannetje Koelewijn had daar beter niet kunnen ja. optreden. Nee. Ja. Maar het, nogmaals, zij heeft het uh, onderschat. En er moet één ding toch ook na zo'n week, hoe vreselijk dat nieuws ook is, bijgezegd worden. Uh, het Koninklijk Huis zit op Facebook. Hè? Op, op, uh, zit in dat, dat café uh, ja, waar je zit. Ik Waar niet of er geen lid meer van is. Dat is ook iets wat steeds uh, ja, wordt ondergeschreven. Nee, maar, maar goed. Het Koninklijk mm -hmm. Huis heeft al die nieuwe media tot zich genomen: YouTube, Facebook, Twitter enzovoort. En uh, rondom die vreselijke gebeurtenis vorige week is er toch weer een soort 18e eeuwse nieuws. Nieuwscultuur ontstaan rondom dat Koninklijk Huis. En dat heeft ook... We leven in een hele andere Van nieuwstijl. vooral niet, niet mededelen. Niet, niet mededelen. En dat er zoveel dat heeft kanten aan dit ja, hele verhaal. Dat Sowieso heeft daartoe dat, geleid. Dat, dat de prins uh, dat Willem-Alexander verwijst naar de RVD. En dat is gewoon staatsrechtelijk onjuist. Want ja. de RVD gaat niet over de situ situatie van Friso... Ja. die geen lid is van het ja. Koninklijk Huis. Dus je hebt een niet behandelend arts... die iets zegt over iemand die geen lid is van het Koninklijk Huis... die geen staatsrechtelijke functie heeft. En dan moet een hoofdredacteur een beslissing nemen. En maakt hij de verkeerde... En dan kunnen wij achteraf nou. allemaal smakelijke discussies over voeren. Nog één dingetje over dit, of dat we een beetje het hier hiervan leer, Want jij hebt een, een kleine fitty met de Limburger, begrijp ik. Een kleine. Behoorlijke grote fitty. Ja, die heeft overigens uh, helemaal niks te maken met... Uh, nou misschien met lawines van kritiek... die over mijn tekeningen heen zouden zijn gekomen... Uh, volgens uh, de, de hoofdredacteur. Nee, ik heb uh, per 1 januari werk ik niet meer voor die krant. Na een jarenlange tegenwerking... die zich op allerlei, allerlei fronten heeft geuit, maar en je moest Pas voortdurend voor mij... praten als brugman om je tekeningen in de krant moest, te krijgen. Ik merkte dat het steeds moeilijker werd om uh, tekeningen te kunnen publiceren... die bijvoorbeeld gingen over, uh, over de katholieke kerk, het misbruik in de katholieke kerk. Mm. Er werd mij letterlijk gezegd, we moeten in e-mail door de hoofdredacteur. We moeten de katholie... Het is niet anders, zei hij. We moeten de katholieke kerk misschien maar wat meer in het midden laten. Uh, ik werd, er werd me een keer verteld dat ik wel erg veel over Geert Wilders steken. En uh, natuurlijk in een provincie waar uh, Wilders Zijnlouw, hè, ja. Ja, populair is... en uh, veel uh, electoraten heeft. Is het als een hoofdredacteur misschien een goede keuze... om ervoor te kiezen om je lezers uh, niet al te veel uh, tegen het hoofd te stoten? Ik heb een andere taak. Mijn taak is om... Um, Net zo min als ik uh, mijn mond kan houden over de situatie bij NRC, is het ook mijn taak om mij uit te spreken ja. over dingen die mij aangaan. En er worden allerlei dingen bijgehaald, weer Facebook. Ik zou mijn tekeningen veelvuldig publiceren op Facebook. Nou, daar was een akkefietje over of dat wel of niet mocht. Toen heb ik gezegd: zoek het uit. We leggen het voor aan de Raad uh, voor de Vereniging voor de uh, Journalisten, voor de journalistiek. Um, en daar werd eigenlijk niet op gereageerd. Nou. Ik heb toen besloten zelf van... nou, ik plaats mijn tekeningen niet meer voor publicatie op Facebook. Iets wat ik graag doe om ze te testen mm. op mijn mm. vriendenpubliek. Maar even kort en goed. Jij denkt dat, er, dat het uh, vooral een inhoudelijke kwestie is. Zij zijn, zitten een beetje in hun maag met jouw uh, kritische ik, ik toon. Ja, zich ik, ben, ik, ben, ik ben lastig. Ik maak geen tekeningen waar je denk ik, de krant snel <clears throat> de pagina bij omslaat. Nou. Ik maak een tekening waar je het of mee eens bent of niet. Ik vind dat ook altijd een beginpunt. Ik ben altijd bereid om discussie aan te gaan. Ook met lezers die boos op me zijn. Graag zelfs, want nou. zo kom je verder. Maar je, je bent er weg. Ik ben daar weg en ik, uh, met, uh, met, met opluchting. Ja. Kees, nog één ding aan jou. Want uh, gisteren in Buitenhof was uh, Nema Tahir... Hè, columniste van uh, dat programma... en die zegt eigenlijk van... Uh, de werkwijze van po -News, en dan met name Rutger <coughs> Kastukum... die daar uh, vaak rondloopt voor po -News in Den Haag. Uh, nou, dat maakt eigenlijk dat je dat soort, uh, noemt zij, onfatsoenlijke journalisten... daar niet meer zou moeten toelaten op het Binnenhof. Wat vind jij daarvan? Nou, in de kern is dat een levensgevaarlijke opmerking. Mm -hmm. Het is ook een domme opmerking. Zeker. Je kan dat zo niet zeggen. En wat is fatsoenlijk en wat is niet fatsoenlijk? In deze tijd is misschien dit niet fatsoenlijk... en in een andere tijd, in een andere politieke cultuur... is misschien iets anders niet fatsoenlijk. Uh, dat is één. Dus dat is een... een, een gewoon nogmaals uh, domme, uh, uh, onzinnige opmerking. Iets anders is dat je natuurlijk wel moet afvragen... wie is er nu eigenlijk journalis journalist en, en met welk doel? En je kan je natuurlijk bij, uh, bij Pau News kun je wel afvragen... of dat uiteindelijk wel echt een journalistiek uh, medium is. Uh, zij uh, passen niet hoor en wederhoor toe. Ze halen uh, dingen uit de context. zijn allemaal dingen tegen de basisguidelines... Uh, en leidraden over de journalistiek, ook van de, van de Raad van journalistiek. Zit toevallig in het bestuur daar. En, en van alle normale journalistieke normen trekken zij zich in principe niks aan. Ze zijn op het ene ze moment. Zullen ze zeggen het... dat hier de oude media spreekt? Nou ja, dat is kletskoek. Het zal me een worst <laughs> wezen. Uh, als het een uitkomt, uh, beroepen ze zich op het journalist zijn. Als het ze niet uitkomt, zeggen ze: wij zijn iets anders. We hebben er geen boodschap aan. Maar ja, ik zit toch... nu heel erg op Maar ook nee. die jakhalzen van de VARA die lopen daar ook rond. En er zijn het, veel meer ja, is een manier van journalistiek bedrijven aan. Die... Dat is een hele interessante discussie. Of je het daarmee eens bent of niet. En of dat wel de journalistiek mag geven. Heten. Maar wat ik kwalijker vind is als uh, Tahir het hier heeft over onfatsoenlijke journalisten die je zou moeten weren van het binnenhof. Er zijn ook heel veel mensen die vinden dat je onfatsoenlijke politici zou moeten weren van het binnenhof. Nou, er is net een heel fatsoenlijk politicus weg, maar iemand als Wilders, waar we het maar weer even moe over moeten hebben, uh, spreekt wel voor een bepaald publiek. En of ik het daarmee eens ben of niet, hij geeft mij weer heel veel werk als ik het ergens kan publiceren uh, om over te tekenen. Het is wel iemand die een geluid verkondigt. Ja, Hij is gewoon geld, gekozen en dat door geld, de kiezer. Ja, en hetzelfde geldt voor die castricum. Er is een publiek dat er naar kijkt, dat het leuk vindt, dat er naar luistert. En, dat, ja. en ik vind dat het, heel, dat het heel link is om te zeggen... Een bepaalde politici moet je weren en ook bepaalde journalisten moet je weren. Nee. Uh, een, een cliché, maar als het je niet aanstaat, luister er niet naar. Als je als politicus niet in staat bent om ermee overweg te gaan... Vind een manier om ermee over hmm. weg te gaan. Altijd naar de komert. Rutte kan het. Ja, maar als je, het, het is, er zijn wel journalistieke normen en waarden. Daar heb ik het niet alleen over u zeggen of de durven iemand te ophouden. Dat bedoel ik niet. Maar gewoon hoor en weder hoor. Al die richtlijnen Zezeker. die er bestaan. En dan, heb je daar geen boodschap aan, dan kun je, je niet echt journalist maken. Ik moet wel dan zeggen, dan dat je... ik, bedoel, ik hoef het hier niet op te nemen voor nee, postnieuws. Maar nee, hoor, ik, ik kan bijvoorbeeld die kwestie rond Buma stemmer herinneren. En dat was, nou, dat was volgens mij wel journalistiek. Tuurlijk. Daar waren ze goed in bezig en hebben ook horen en wede hoort Luister, ik heb afgelopen vrijdag even naar naar uh, hun uh, uh, uitzending nog gekeken vond ik het hartstikke leuk... dat ze Rutte hadden opgezocht in de sneeuw. Ja. En ja. dan dacht ik, hey, waarom heb ik dat elders niet gezien? Uh, dus dat vond ik wel aardig uh, om te zien. ook Vooral de trui die hij aan had <lacht> en, uh, en de, hoe hij skiet. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom wanneer je dingen uit de context haalt... Mm -hmm. en echt erop uit bent om mensen zoals Felix Rottenberg... dat laatst zei, afzijksjournalistiek mm -hmm. te bedrijven. Dan vind ik okay. dat je daar echt wel kritisch over ja, moet nou, zijn. Kritisch zijn, maar niet weren. Dank voor jullie bijdrage. Ruben El Oppenheimer en Kees Boman waren dat in ons Mediaforum. Dit is Radio 1 Lunch. We gaan snel door naar de andere kant van de tafel. We beginnen aan een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. Daar zit Jolien Kok, 41 jaar uit Amersfoort. Hartelijk welkom. Dankjewel. Groot hobby is lezen. Ja, uh, literatuur. En, uh... Heb je nog een goede tip voor ons allemaal? Welk boek moeten we allemaal lezen? Uh, het laatste wat ik gelezen heb is het uh, Geheugenpaleis van Joshua Foer. Niet echt literatuur, maar uh, journalistiek boek... Uh. Over uh, het geheugen. Ja, erg boeiend. Oké, okay, ja. nou goed. Nou, die zetten we op het lijstje in ieder geval. Als er weer een verjaardag is, links of rechts, dan ja. kunnen we die geven. Uh, we gaan kijken of je het nieuws een beetje gevolgd hebt. Um, we, we, we, ja, we beginnen aan een nieuwe week. Dus de, de lei is weer helemaal schoon. Gisteren, vorige week 171. Dat was ja. een enorme klappen. Ja. Um, nou, we gaan kijken hoeveel jij komt. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. En the Oscar goes to... <coughs> the Artist. Een stomme Franse film. Er wordt niet in gesproken, bedoelen we daarmee. Ja, als je zegt de stomme film De Artist, dan denk je... nou, daar hoef ik niet heen, maar er wordt gewoon niet in gesproken. Uh, vannacht in Los Angeles dus uh, de belangrijkste Oscars gewonnen. De film kreeg vijf Academy Awards, toegekend evenveel als de film Hugo. Uit welk land komt die artist? Uh, Frankrijk. En dat is goed. Succes is in Frankrijk met grote blijdschap ontvangen. De Franse president Sarkozy spreekt vol lof over de film die dus vijf Oscars won. Vraag 2. Welke Amerikaanse acteur won een Oscar voor zijn bijrol in de film The Beginners... en werd daarmee de oudste Oscarwinnaar ooit? Nee, dat weet ik niet. Het was Christopher Plummer. Jij bent maar twee jaar ouder dan ik, Rie Plummer, tegen het beeldje dat hij in ontvangst nam. Waar ben jij mijn hele leven geweest? De Oscars werden dit jaar voor de 84e keer uitgereikt... Vraag 3, dat is de krantenkop. Waar gaat die over? Dat willen we graag weten. Dus je hoort de kop en uh, dan krijg je ook nog een keer drie mogelijkheden waar je uit kan kiezen. Hier is die altijd enige bescherming. Gaat dit over 1. de politie IJsland begint een proef met een uitschuifbare wapenstok... waardoor politieagenten zich veiliger zouden moeten voelen. Twee, ondanks de dood van twee NAVO-militairen al daar... zijn Afghaanse ministeries nog steeds veilige plekken... zegt president Karzai. En de fietsersbond als nummer 3 is tegen het dragen van valhelmen. Een traumachirurg vindt dat vreemd. Dus altijd enige bescherming. Waar gaat die kop over? Ik denk bij... Over die NAVO-militairen? Dat is niet goed. Het was ja. antwoord nummer drie. De Fietsersbond is tegen het dragen van valhelmen. Een traumachirurg vindt dat allemaal vreemd. Dat is een kop uit de Telegraaf. De Fietsersbond zegt dat de onveiligheid wordt vergroot... als fietsers een valhelm dragen... omdat bij een botsing het hoofd geen ruimte heeft om de klap op te vangen. Vraag 4. De Stichting Consumentenveiligheid vindt de opstelling van de Fietsersbond erg kort door de bocht. Deze stichting liet zich vorige week ook uit over een andere sport. waarbij in de afgelopen maand 13.000 letselgevallen zijn geteld. Over welke sport gaat het? Schaatsen op Natuurhuis. Ja, dat is goed. Want uh, dat was ook de kop, zag ik in de krant. Nederlanders kunnen slecht schaatsen. Nou, dat willen we toch echt niet weten nee. van onszelf. Vraag 5. de vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? En dan denk ik, ja, maar als ik dan iets ben geworden... dankzij die sociaal-democratie en mijn doorzettingsvermogen... dan wil ik dat mensen zoals ik voor de PvdA blijven kiezen. Uh, Albayrak. had Albayrak, dat is goed, stelt zich kandidaat voor het PvdA-leiderschap. Vraag 6: welk Kamerlid liet weten zich vooralsnog niet kandidaat te stellen... voor het partijleiderschap van de PvdA, gezien het uitlekken van zijn mail... en de gevolgen daarvan? Uh, Timmermans. En dat is goed, als degene die de mail liet uitlekken zich voor dinsdag bekend maakt... dan stelt Timmerman zich misschien alsnog kandidaat. We gaan naar de laatste vraag, nog maximaal vier punten te verdienen. Aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En de vraag is simpel, wie bedoelen wij hier? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Jij en ik moeten zich gaan bewijzen. Uh, stop. Uh, Joan Franke, de winnares van het uh, Nationaal Songfestival volgende aanwijzing was geweest... ik ga prat op mijn jaren 60 peace and love look. Ik weet nog niet zeker of ik de Indiana Toy straks ook zal dragen. En ik ga voor Nederland naar het Eurovisie Die was er heel snel bij. Joan Franca is het inderdaad. Met het liedje You and Me won zij gisteren de nationale voorronde. Um, goed gespeeld. Acht punten komen we op. Uh, daarmee gaan we zometeen vermenigvuldigen ja. in deel 2 van de quiz.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 We gaan door met deel 2 van de quiz. Jolien Kok is de kandidaat van vandaag, komt uit Amersfoort. 41 jaar, scoorde net 8 punten in deel 1. Daarmee gaan we vermenigvuldigen. En nu dus dat uh, dekselse deel 2. 90 seconden de tijd, veel vragen. Als u het niet weet, pas zeggen. En maar het liefst gewoon het antwoord geven. Dat is de kortste klap vaak. Hier komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de Baschische afscheidingsbeweging... die gisteren excuses aanbood voor terreuracties? Eta. Is goed, het corruptieproces tegen welke Italiaanse oud-premier is voorbij... omdat de zaak is verjaard? Belisconi. Goed, welke acteur heeft een record aantal nominaties in de wacht gesleept voor de Razzies? Uh, Sandler. Dat is goed. In Pakistan hebben militairen het complex afgebroken. Maar waar wie werd gedood? Bin Laden. Goed, een 72-jarige man uit welk land is officieel uitgeroepen tot kleinste man ter wereld? Uh, uit Nepal. Goed, PSV won gisteren met 3-2 van wie? hoor. Uh, goed, welke krant is gisteren voor het eerst verschenen in Engeland? De Sun on Sunday. Goed, op de luchthaven van welke Duitse stad wordt sinds gisteravond weer gestaakt? Frankfurt. Goed, bij een verkeerscontrole langs de A2 heeft de politie 12.000 van wat voor pillen gevonden? Uh, erectiepillen. Dat is goed, wie won voor het eerst de wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne? Uh, Mark Cavendish. Goed, hoe heet de oud-president van Zuid-Afrika die afgelopen weekend in het ziekenhuis lag? Mandela. Goed, welke voetbalclub heeft de Engelse League Cup veroverd? Uh, pas. Liverpool in Langenboom is een kies gevonden die blijkt toe te behoren aan welk dier van 3 tot 4 miljoen jaar oud? Uh, Dinosaurier. Dat is een jaguar. In welk Europees land is een Nederlander aangehouden die door de justitie wordt gezocht voor fraude? In Spanje. Goed, bijna 15 miljoen inwoners van welk land konden gisteren stemmen over een nieuwe grondwet? Uh, uh, Syrië. Goed, tijdens de voetbalwedstrijd VVV tegen welke club is zaterdagavond een hek naar voren geklapt? Uh, Herakles. Goed, welke Colombiaanse rebellenbeweging gaat zijn laatste militaire gijzelaars vrijlaten? en stopt met kidnappen? Farc. Goed, welke actrice won een Oscar voor haar rol van de Iron Lady? Meryl Streep. Goed, de omstreden presidentsverkiezingen. Welk Afrikaans land lijken rustig te zijn verlopen? Senegal. En ook die is nog goed, want de vraag werd gesteld voordat er uh, klappen was. Dus die rekenen we mee. Uh, volgens mij hartstikke goed gespeeld. Ja. Hoeveel denk je dat er ja, goed waren? Ik, nou, ik denk wel meer dan tien. Maar... <coughs> ja, zeventien zelfs. Zo. Ja. Maal 8 is 136. Oh, dat is mijn hoogste score. Dat is gelijk een enorme in ja, ja. deze week. Daar moet de rest nog maar eens even overheen zien te komen. Um, dus dat gaat goed. Okay. We geven eerst het normale prijzenpakket mee. De kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en um, wat heb nog meer? de lunchbox zit er tegenwoordig ook bij. Daar kan je je boterham in okay. uh, stoppen. En uh, nou maar even uh, gespannen afwachten of wij uh, dit volhouden tot ja, vrijdag. Ga ik doen. Okay. Goede reis terug naar Amersfoort. Ja. En wie weet spreken we elkaar vrijdag. Dan mag ik ook nog 300 euro uitdelen. Uh, zometeen het NOS Journaal. Dan melden wij ons weer. Dan gaan we praten met uh, Tini Cox. Eerste Kamerlid voor de SP. Die gaat namelijk uh, naar Moskou om daar als waarnemer op te treden... bij de presidentsverkiezingen. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof, ik geloof in de mensen. NCRV. Internet. Langs Twitter, klanten, radio en televisie. Felix Murders is uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Iedereen moet vooral het medium zo inzetten als hij of zij prettig vindt. Ja, het enthousiasme is er. Ja. Dus, uh... Hoe dichter en... ik de microfoon bij uw mond zet, hoe verder u daarnaast gaat praten. Ik zie het ja. <laughs> ik, ik schuif nog even iets bij. Eerst planking, breading en frosting.